9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Nicky Westerhof over Angelina Jolie. Ook zij liet haar borsten preventief verwijderen. En we spreken Carola Schouten van de ChristenUnie over het debat straks. Later vandaag, vanavond om precies te zijn met staatssecretaris Wekers. Hier is het NOS-journaal door wat MUZIEK Oppositiepartijen overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen staatssecretaris Wekers van Financiën. Die moet zich vandaag verantwoorden in de Tweede Kamer voor fraude met toeslagen. En zou onvoldoende alert op de fraude hebben gereageerd. De PVV vraagt zich af of Wekers nog wel de juiste persoon op de juiste plek is. Hoe we zitten eigenlijk nog met het uh, gezag van de staatssecretaris. Want als iemand straks die toeslagen moet gaan opruimen, moet dat wel een daadkrachtige iemand zijn die die belastingdienst. Op orde heeft. En uh, dat is in ieder geval volgens mij niet van orde. Ook CDA en d 66 kondigen aan dat wekers het moeilijk gaan krijgen. En GroenLinks vindt het gek dat juist een politicus van de VVD die fraude heeft laten gebeuren. Het is eigenlijk idioot natuurlijk dat iemand van GroenLinks tegen een VVD-staatssecretaris, die altijd zo op het misbruik van de sociale voorzieningen hameren. Nu moet zeggen van schiet, eens een beetje op en doe, er eens wat aan. En zo meteen, Marcel zei het al in het Radio Eensverhaal, een reactie van Carola Schouten van de ChristenUnie. Voor de westkust van Birma is een boot met zo'n 200 vluchtelingen op de rotsen gelopen en gezonken. Er zijn enkele overlevenden, maar gevreesd wordt dat een groot deel van de opvarenden is verdronken. Het zijn rohingya-moslims die vanwege een naderende orkaan naar veilig gebied werden gebracht. Vorig jaar sloegen tienduizenden rohingya-moslims in Birma op de vlucht voor het geweld in de regio. Ze zitten sinds die tijd in vluchtelingenkampen, zegt correspondent Michel Maas.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 Vrachtwagenchauffeurs beginnen rond deze tijd met een actie tegen verdere liberalisering van het goederenvervoer. De Europese Commissie heeft plannen om de regels voor rijden in het buitenland te versoepelen. Volgens FNV-bondgenoten zullen transporteurs daardoor steeds vaker Oost-Europese chauffeurs inzetten, omdat die goedkoop zijn. Dat kost Nederlandse truckers hun baan. De chauffeurs willen vanuit Amersfoort via Papendrecht naar Zoetermeer rijden. Volgens FNV-bondgenoten is het niet de bedoeling om snelwegen te blokkeren.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 Vorig jaar stopte zo'n 29% procent het vakantiegeld in de spaarpot, dit jaar spaart 38%. Procent. De consument is dus erg voorzichtig en dat had de onderzoeker niet verwacht. Met de vooruitzichten die we geschetst hebben gekregen de afgelopen maanden en dat je ook ziet dat werkloosheid toeneemt, is dat niet uh, helemaal uh, vreemd natuurlijk dat mensen dat doen. Maar ik had wel zelf wel een beetje verwacht dat mensen langzaam weer uh, wat gaan besteden.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 Files lossen nu langzaam op, in totaal nog 145 kilometer. De meeste daarvan staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. paar opvallende files nog op de A2. In beide richtingen bij Maastricht staan files van 5 kilometer. Het heeft te maken met de slechte asfalt. Op de rijbaan richting het noorden is de linkerijst ook bij Maastricht afgesloten. En nog veel vertraging in de regio Rotterdam. Onder meer op de A16 richting Rotterdam. Dan staat tussen de knooppunten en de Ridderkerk en tablesseplein 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland... Knopend Klein-Polderplein, daar staat zes kilometer. Maar daar zijn inmiddels wel allerlei reisstroken weer open. En Chris Hetfield is terug op aarde. Wie? Chris Hetfield. Jazeker, Major Tom.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over negen. De Tweede Kamer heeft dat toeslagensysteem... waardoor staatssecretaris Wekers nu in een probleem is gekomen... zelf in stand gehouden, Dat zegt belastingexpert Leo Stevens. Straks een reactie van de ChristenUnie. En het persoonlijke verhaal van de Amerikaanse actrice Angelina Jolie... maakt veel indruk, ook in Nederland. Zo'n publiekelijk figuur, met een belangrijk voorkomen voor veel uh, mensen. Uh, ja, is het is natuurlijk heel mooi dat zij uh, zich zo openbaart in een nieuwe Dat zei Marion Westerhof lid van de werkgroep Erfelijkheid... bij de Boskankervereniging. Ja, niet alleen hier. Angelina Jolie is wereldnieuws... nu ze dus zelf bekend heeft gemaakt dat ze haar borsten preventief heeft laten verwijderen. Ze maakt haar nieuws bekend natuurlijk om andere vrouwen te steunen in de strijd tegen borstkanker. Nikki Westerhoff is auteur van het boek Dansen op een zijden draad... waarin ze vertelt hoe zij op 22-jarige leeftijd ook besloot preventief haar borsten te laten verwijderen. Nikki Westerhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het, om de vraag dan nog maar eens te stellen, dat juist Angelina Jolie... Lara Croft in Tomb Raider dit bekendmaakt. Ja, ik denk dat dat wel voor heel veel mensen een, een voorbeeld en inspiratie kan zijn. Um als ik zie alleen al hoeveel mijn verhaal in Nederland uh, uh, los heeft gemaakt... en dan ben ik een rol en Angelina Jolie, denk ik, nou ja, wereldwijd is zij natuurlijk een, een boegbeeld. Dus uh, ja, ik denk voor heel veel mensen inspiratie. Absoluut. Nou, en, en het is natuurlijk een vrouw die um, met name ook bekend staat om, um, om haar figuur, om haar lichaam. Um, heeft dat nog een extra betekenis als zo'n vrouw... Um, in een persoonlijk verhaal in de New York Times beschrijft... hoe het geweest is om haar borsten te laten amputeren. Hoe de operatie gegaan is. Hoe ze geprobeerd hebben haar, haar tepels te sparen. Maakt dat extra indruk, denkt u? Uh, ik weet niet of dat... Ja, ik denk misschien dat het, dat extra indruk maakt. Maar ik geloof dat het voor elke vrouw uh, houdt op zijn... Of, of houdt op haar eigen manier van haar borsten. En uh, dat zal Angelina hebben, dat heb ik gehad. En hebben heel veel andere vrouwen. Dus ik denk voornamelijk dat dat stuk heel herkenbaar is. En ja, dat de inspiratie er ook in zit... dat. Ja, je na zo'n borstoperatie ook nog steeds ontzettend mooi en vrouwelijk kunt zijn. Want dat is zij ook nog steeds, op- en topvrouw. Dus ik geloof wel dat dat voor heel veel mensen ja, inspiratie is, absoluut. Maar hoe groot was bij jou de twijfel? Niet. Helemaal niet? Geen, nee, ik heb over deze operatie echt geen seconde getwijfeld. Nee. Want hoeveel dat... kans was er bij jou dat je de ziekte, de kanker, uiteindelijk zou ontwikkelen? Want ik begreep dat dat bij Jolie iets van 87 procent was, hè? Ja, ik zag ook dat percentage staan. En in Nederland is het, uh, zeggen we in principe, de BRCA1-gen. Dat is zeg maar dan het gen dat zij ook draagt, wat ik ook draag. Dan is je kans op borstkanker inderdaad tussen de 60 en 85 procent. Um, maar als ik naar mijn familie kijk, dan hebben alle vrouwen die ook draagster zijn... ook op jonge leeftijd borstkanker gekregen. Dus er zitten ook wel heel veel verschillen tussen families weer. Ja. Kun je dan eigenlijk ja. spreken wel van, van een vrije keus als, als het percentage zo hoog ligt? Ja, ik denk dat je daar zeker voor kunt, uh, van kunt spreken. Omdat er in Nederland, kiest lang niet iedereen voor deze operatie. Omdat er ook heel veel vrouwen zijn die zeggen... goh, ik weet dat ik dat gen draag, dan laat ik mijn periodiek controleren. En als ik dan borstkanker krijg, dan ben ik er op tijd bij. En uh, uh, ik denk dat we ook zeker die keuze moeten respecteren. Dus het is wel echt een heel persoonlijk besluit om te kiezen voor deze operatie. En dat is lang niet iets wat bij iedereen past. En, en hoe belangrijk is de omgeving dan? Want bijvoorbeeld bij jou, hoe was de reactie van, ja, doen... Ja, heel veel mensen, zeker mijn directe omgeving die mij kende, snapten ook heel goed mijn besluit. En um, ik denk wel dat je omgeving ontzettend belangrijk is, omdat het toch, um, ja, ja, het is toch heel kwetsbaar. En het is een ingrijpende operatie. En het is heel fijn uh, als je mensen om je heen hebt die je steunen en er die, die er voor je zijn. En, Um, ook Naar nou, aanleiding van het boek heb ik ook heel veel reacties gekregen... van vrouwen die niet in zo'n situatie zitten. En die beschrijven hoe lastig het is om daar in je eentje voor te staan voor zo'n keuze. Dus um, ik denk dat het heel belangrijk is dat daar openheid over is... en dat, dat, ja, dat je daarmee ook anderen kunt, uh, kunt helpen. Ja. Misschien een rare vraag, maar hoe is het geworden bij jou uiteindelijk? Hoe ziet je lichaam er nu uit? Uh, nou ja, als ik in een bikini over het strand loop... dan is er niemand die ziet dat er iets niet klopt. Dus wat dat betreft de de chirurg twee uh, prachtig nieuwe borsten gemaakt... Um, ik heb mijn tepels niet meer, dus dat zijn, uh, dus dat zijn twee tatoeages geworden. En ja, daar om die tepel heen zitten, dan, uh, zit een groot rond litteken. Dus ja, je, ziet wel, um, je ziet wel dat dat niet uh, twee normale, of, normale borsten zijn. Maar mm -hmm. ja, als ik een shirtje aan heb of een bikini of wat dan ook, dan is er niemand die het zal zien. Dus je bent blij, maar... met, je, blij met je besluit? Absoluut, ja. Uh, echt geen seconde spijt van gehad. Nee, heel blij. Nicky Westerhoff, uh, dankjewel dat je je verhaal uh, wilde delen met onze luisteraars. Graag gedaan. Fijne dag nog. Jij ook. Bedankt. Dag. 12 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Politieke leven van staatssecretaris Frans Wekers van Financiën hangt aan een zijdedraadje. Oppositie heeft weinig vertrouwen meer naar de fraude met toeslagen door Bulgaren... en Wekers aanpak van die fraude. En het is ook niet de eerste keer dat de staatssecretaris in opspraak is. Een reclamebord van 35 meter hoog.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 Een zwaartebod debat zal het worden. Carola Schouten van de ChristenUnie, goedemorgen. Goedemorgen. We horen in onder andere deze bijdrage dat VVD en P van de A... Uh, nog steeds vertrouwen hebben in de staatssecretaris. Mm, bij de oppositie neemt dat vertrouwen in rap tempo af. Is dat in rap tempo afgenomen? Hoe zit het bij de ChristenUnie? Heeft uw partij nog vertrouwen in Wekers? Nou, die vraag die kun je eigenlijk pas beantwoorden na het debat natuurlijk. Ik denk geval dat de staatssecretaris de kans moet krijgen... om zijn verhaal te doen in het debat... We hebben tot nu toe natuurlijk best wel wat brieven gekregen. Maar uh, ja, ook ik was niet erg tevreden over de inhoud van die brieven. Helemaal omdat daarna vaak toch weer informatie naar boven kwam. Dat bleek uh, dat. Toch bepaalde signalen wel bekend hadden kunnen zijn bij de staatssecretaris. Uh, en dat zijn vragen die wij vandaag wel in een debat aan de orde willen stellen. Hadden kunnen zijn en hadden moeten zijn, zei onder andere Ronald van Vliet van de PVV eerder. Uh, deze staatssecretaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van die toeslagen... en zou zijn dienst ook zo moeten aansturen dat ambtenaren hem die informatie geven? Ja, en dat vind ik op dit moment wel een, een zorgelijk punt. En je merkt dat vanuit de Belastingdienst zelf nu allerlei signalen komen van... wij hebben het al eerder gemeld, maar ja, het is kennelijk niet doorgekomen... Uh, of uh, ja, er is gewoon, het is niet voldoende opgepikt. Uh, ik heb toch ook het gevoel dat er de staatssecretaris en de Belastingdienst... Ja, nu al wat, wat, wat frictie zit, terwijl de staatssecretaris... straks met de Belastingdienst het probleem wel moet gaan ja, oplossen. Precies. Dus dat punt uh, moet hij zeker vandaag ook uh, uh, beantwoorden. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat hij en de Belastingdienst weer helemaal dezelfde richting opgaan? Ja, en wat, is dat dan het cruciale punt, dat hij dat moet aantonen? Of zegt u nou, dat ligt toch eerder uh, het gebrek aan informatie, aan kennis... of het niet doorgeven aan de Tweede Kamer, vind ik het belangrijk? Ja, het, wat voor ons het belangrijkste vraag is, dan, wat heeft de staatssecretaris geweten um, en had hij anders moeten weten? Hij heeft zijn meld uh, eerder heeft gezegd, ik word niet voor alle fraudezaken op de hoogte gesteld, maar we spreken hier over de zogenaamde systeemfraude. Dus dat zijn echt de bendes, dat zijn niet de kleine kruimeldieven, dat zijn echt georganiseerde uh, bendes die hier, zoals bijvoorbeeld de Bulgaren. Belastingfraude komen plegen. Ja, het lijkt me toch wel het minste dat de staatssecretaris... daar wel van op de hoogte moet zijn. Um, en ik wil graag weten of hij dat was. Um, nee. En zo nee, hoe dat komt. Wij spraken eerder met belastingexpert Leo Stevens... vanochtend in onze uitzending. En die gaf de Kamer ervan langs. Um, hij vindt het vreemd dat de Kamer nu zo verrast is... over deze uh, manier van fraude. vindt het ook vreemd dat um, de Kamer... het systeem in stand heeft gehouden. Het systeem van toeslagen zoals Nederland dat kent. Waarbij van tevoren... Uh, Geld wordt uitbetaald uit terwijl er niet gecontroleerd wordt. Het gebeurt dan wel pas achteraf. Wat vindt u van dat oordeel? Nou, Ik vind dat de, de Kamer vandaag ook wel een stukje zelfreflectie mag hebben. Uh, wij weten uh, natuurlijk niet precies allemaal wat er speelt bij de belastingdienst. Uh, daar is de staatssecretaris ook verantwoordelijk voor dat die informatie ook goed en tijdig naar de Kamer toe komt. Maar wij gaan zeker zelf ook nog kijken naar het hele systeem van toeslagen. Dat volgt in een later debat, dat is niet vandaag. Uh, maar daar moeten we zeker ook kritisch naar onszelf kijken. Van, ja, hebben we het niet zo opgetuigd dat het makkelijk is geworden? En ja, Ik ben echt bereid om daar zelf ook wel goed naar te kijken... of we dat niet anders hadden moeten doen en wat er moet veranderen. Goed. Parola Schouten van de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan informatie bij de AWB. John Zahoka ochtendspits over zijn hoogtepunt heen. Ja, dat denk ik wel hoor. Uh, 123 kilometer nog maar zo. De meeste files staan nog rond Amsterdam en Rotterdam. Nog een paar opvallende. Op de A2 bij Maastricht in beide richtingen... zijn files van 4 kilometer. Dat heeft te maken met slecht asfalt. De rijbaan richting Eindhoven is bij Maastricht... de linkerrijs ook dicht. En Nog een opvallende file op de A44 richting Amsterdam. Daar staat door een ongeluk tussen Sassenheim en Kaagdorp... 5 kilometer. Bij Kaagdorp is de linkerrijst ook... Afgesloten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. We gaan met u naar Spanje. Spanjaarden zoeken door de hoge werkloosheid in hun land... namelijk steeds vaker hun hel in andere Europese landen. In Extremadura zoekt een Nederlands bedrijf koeienmelkers... voor de Nederlandse markt. Correspondent Jessica van Spengen was bij de selectiedag. Anda. Wat doe nu? metiendo las para de deze koeien moeten naar binnen om te melken. Kinder, kinder... Koe. Kinderkoe. Kinderkoe. <laughs> Hij spreekt al een beetje Nederlands. Klein. <laughs> internet. internet. Hij heeft zich via internet alvast een beetje voorbereid. Alle. Hé, koeien komen één voor één binnen. We krijgen dan eerst allemaal wat jodium.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 Maar dat is niet het belangrijkste, zegt ze. Ze zijn animales eh, de mucha productie. Deze koeien doen aan topsport. Ze leveren veel melk. Koeien symptoma van stress maakt hun productie. Dus het is heel belangrijk om ze te Elke vorm van stress zorgt ervoor, zegt ze, dat ze minder produceren. En dus is het belangrijk om dat te voorkomen. Is het ook niet gek dat jullie goede mensen nu naar Nederland laten gaan? Ja, het is een pijn, maar het is de realiteit van de situatie vandaag.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 Er zijn er dus twee die waarschijnlijk mee naar Nederland mogen, als ze willen. En die anderen die hebben pech. Ja, ze kunnen niet allemaal gaan, zegt ze. Want we vinden ze zeker niet allemaal geschikt. Maar je zich van spengen wel, sowieso. Correspondent hier bij de NOS. Ruimtevaarder en Bowie-vertolker Chris Hatfield is terug op aarde. Zijn Soyuz capsule landde vannacht in Kazachstan. De drie ruimtevaarders die vijf maanden in het ISS-ruimtestation werkten, zijn veilig terug. Het gaat om de Amerikaan Tom Meshburn, de Rus-Romanenko... en de Canadees Chris Hatfield. Zaterdag maakte Meshburn nog een spectaculaire ruimtewandeling van 5,5 uur... om een noodreparatie te verrichten. De Canadees Hetfield deelde zijn ervaring in de ruimte op Twitter met mensen wereldwijd. Gisteren verspreidde hij een videoclip waarop hij zelf in het ruimtestation... David Bowie's legendarische nummer Space Oddity vertolkte. De opname is de eerste videoclip in de ruimte en is op YouTube inmiddels al drie miljoen keer bekeken. Drie Russen bleven achter op het ruimtestation en zullen over enkele weken extra versterking krijgen. Dat was hem. het origineel van David Bowie die een mailtje nog stuurde aan Chris Hadfield over Major Tom. Het is uh, zes minuten voor half tien zullen we eens even luisteren naar wat andere muziek van Adele bijvoorbeeld Rolling in the Diep. me out the dark. Nou, Anouk, vanavond moet het gebeuren. De halve finale van het Songfestival. Tenminste een achtste plaats moet ze halen. Ze doet het goed in de peilingen. Geeft het Songfestival een beetje nieuw elan, ook hier in Nederland. Maar is dat dan allemaal genoeg voor een finale plaats? Martijn van der Zanden is in Malmö in Zweden, waar het festival wordt gehouden. Martijn, gisteravond de laatste generale repetit repetitie werd ook bekeken door de vakjury. Jij maakt het van dichtbij mee. Wat voor indruk maakt Anouk? Nou, ik moet zeggen dat ze een erg goede indruk heeft gemaakt gisteren. Ze zong Loepzuiver en uh, het was echt een baken van rust tussen al die andere liedjes die voorbij kwamen, die toch ja, allerlei, allerlei rare dingen in zich hebben. Ik heb astronauten gezien, ik heb een reus op het podium gezien. Ja, en dan staat er ineens zo'n fragiel meisje helemaal in het zwart die een ja, vrij somber, maar wel een heel mooi nummer zingt. <lacht> Ja, fragiel. Ja, ik bedoel, bedoel, een keer gaan boden en het kan al misgaan natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar goed, zij, zij is echt wel heel anders dan die andere artiesten die ik, die ik op het podium heb gezien. Want ze gaat daar gewoon staan. Ze zingt het nummer. Uh, verder geen danspasjes of dat soort dingen erbij. Uh, ze doet haar liedje. En ja, dat heeft ze gisteren erg goed gedaan. Inderdaad, zoals je al zei. De vakjury heeft dat bekeken. En uh, nou ja, niet onbelangrijk dus. Want zij bepalen voor 50% uh, op welke plek we eindigen vanavond. Oké. Okay. Je hebt ook een uh, fijne bijdrage gemaakt voor vanochtend uh, vanuit Malmö. En daar valt op, uh, Martijn, dat... Uh, veel van jouw collega journalisten, zeggen dat ze na het niet een paar keer gehoord te hebben, uh, nou, ze toch wel fan zijn geworden. Maar is dat niet juist het probleem, uh, misschien wel voor Anouk vanavond, dat ze het één keer laten horen en dan is het klaar? Nou goed, je hebt natuurlijk heel veel mensen die het Songfestival eh, eh, nou, echt heel erg leuk vinden... ...maar ook van tevoren al allerlei liedjes bekijken en lijstjes maken en dat soort dingen. En dat zijn natuurlijk ook mensen die, die gaan stemmen. Ik denk niet dat mensen vanavond voor het eerst gaan kijken en dan gaan stemmen. Ik denk niet dat dat de, de die-hard Songfestival fans zijn. Dus dat zou inderdaad wel een, een, een voordeel kunnen zijn als mensen het vaker gehoord hebben... ...dat ze denken, ja, het is inderdaad wel een, een heel mooi nummer. Um, maar goed, ja, dat blijft natuurlijk altijd even afwachten, want ja, het blijft ook wel het Songfestival natuurlijk. Goed. Nou, nog een paar uur te gaan. Nou ja, behoorlijke tijd nog. Wat gaat ze doen vandaag, Anouk? Nou, vandaag is er nog. Eén repetitie om drie uur. Dat gaat ze weer de hele show doorlopen zoals ze dat al inmiddels een paar keer gedaan hebben. Uh, daarna kan ze relaxen en dan om negen uur moet ze echt, uh, moet ze echt aan de bak. Dan uh, als achtste staan we in de halve finale. Ja, en dan is het uh, afwachten geblazen. En rond een uur of elf weten we dan of we inderdaad bij die tien landen zijn van de zestien die door mogen naar de finale. En okay. uh, we weten overigens nog niet op welke plek we dan geëindigd zijn. We weten alleen dat we door mogen of niet. En uh, nou ja goed, dat is dus maar hopen. Nou, uh, tot slot nog heel even kort. Hoe is het met de billen? been en rug van Anouk, want het voelde wel nou, lastig. voor zover we begrepen hebben, gaat het goed. Uh, de fysiotherapeut uh, is er gisteren bij geweest en uh, die heeft gezegd dat ze alles weer mag. Ze werd wel aan de hand van de regisseur, liep ze het podium op en dan werd ze ook weer van haar plek door gedirigeerd. Uh, dus dat zou erop ook kunnen wijzen dat ze misschien nog wat moeilijk loopt, maar uh, volgens mij kon het allemaal wel goed. Martijn, we horen van je. Dank je wel voor nu. Geheel fit. Tenminste, zo ziet hij eruit. Uh, Sven Kokkeman zit hier. Zo is het ook. Morgen, Marcel. Marcel. Mantelzorg. Uh, ja, ja, moet verplicht worden. <laughs> Tuurlijk vindt de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Uh, en uh, de of dat kan. Uh, zij vinden van wel, want anders kunnen ze het allemaal niet betalen. De langdurige zorg in de AWBZ en uh, het CDA... is daar moordicus op tegen de haren van Mona Keizer, En dat zijn er nogal wat. Gaan allemaal overeind staan. En zo meteen ga ik met haar praten. En een opmerkelijk advertentie in de Nederland van de Nederlandse Energiemaatschappij... vanochtend in de ochtendkranten. Uh, ze zeggen daarin ons jarenlang te hebben voorgelogen. Hoe dat zit, hoort u zo bij de Kairo? Dit is Radio 1. Eerst nog het NOS Journaal door Rondmegens.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 voor het goederenvervoer. Volgens FNV Bondgenoten zullen transporteurs steeds vaker Oost-Europese chauffeurs gaan inzetten, omdat die goedkoper zijn. Chauffeurs rijden nu vanuit Amersfoort via Papendrecht naar Soetermeer. Het is niet de bedoeling om snelwegen te gaan blokkeren tijdens die actie. En de Borstkankervereniging Nederland vindt het mooi en belangrijk dat actrice Angelina Jolie open is geweest over haar borstamputatie. Het helpt volgens de vereniging enorm om mensen ervan bewust te maken dat veel vrouwen erfelijke aanleg hebben voor borst- en eierstokkanker. Julie schreef in een column dat ze haar borsten preventief heeft laten verwijderen... nadat was gebleken dat ze een sterk verhoogde kans heeft op borstkanker. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Is iedereen inmiddels op het werk en op de afspraak, John Hoka? Nou, nog niet iedereen, maar de meesten nog wel, hoor. Maar er staat nu totaal nog 68 kilometer. Nog een paar vallende files op de A2 bij Maastricht. In beide richtingen staan files van 3 kilometer. Er zijn problemen met het asfalt. Op de rijbaan richting Eindhoven is bij Maastricht de linkerreis ook dicht. Nog veel vertraging op de A28 naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vatthorst en Amersfoort, 7 kilometer. En op de A44 richting Amsterdam. Daar staat door een ongeluk tussen voorraad en kaagdorp. 7 kilometer. Inmiddels zijn daar alle reisstroken weer open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. CDA woedend over plan om mantelzorg te verplichten. Kroatische wijn ProSec mag geen ProSec meer heten van Europa. De Nederlandse energiemaatschappij heeft ons jarenlang voorgelogen, zeggen ze zelf. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is bijna 4 over half 10. Dit is de Karo, hier is Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Nijmegen. Waar het nog niet zo makkelijk is om gewoon over een rotonde te rijden... Hoort u straks meer over? Twitter mee. @sKokkelman En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgen Nederland.nl. .no. De vraag van vandaag Die krijgen we zo meteen. Eerst nu de gemeente we willen dat mensen die langdurige zorg aanvragen, verplicht worden om eerst hulp te zoeken in hun directe omgeving. Want alleen dan kunnen ze de geplande bezuinigingen op de AWBZ realiseren, zegt de uh, Vereniging Nederlandse gemeente. Jantien Kriens, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de nieuwe directievoorzitter daar. Het kan helemaal niet, toch, dat verplicht stellen? Nee, maar dat is ook niet wat we zeggen. Uh, dus dat is een misverstand. Niet alles wat in de krant staat is waar, zou ik maar zeggen. Wat zegt u wel dan? Uh, wat we wel zeggen is, op het moment, we zijn bezig met een enorme operatie als gemeente. Uh, en dat betekent dat we dat uh, op een andere manier moeten doen. We gaan anders werken. Hè? Dus inderdaad vragen aan mensen, wat kan je zelf ook? En dan kijken wat er aanvullend georganiseerd moet worden. Um, en dat moeten we ook nog doen met minder geld. En dat betekent dat je soms ook nee moet kunnen zeggen. En dat betekent dus dat er situaties kunnen zijn... dat iemand zegt van ja, ik, uh, mijn man is wel gezond en zo... maar die kan nog een eitje bakken en die wil dat allemaal niet. Dat je als gemeente zou moeten kunnen zeggen van... ja, maar u zit in een situatie dat we toch geen aanvullende dingen gaan organiseren. Uh, want in uw situatie zou het mogelijk moeten zijn. Anders krijgt nooit voor elkaar. Dat is een ingewikkelde zoektocht. Die doen we samen met de staatssecretaris. Want het kan niet zo zijn dat mensen strakjes naar de rechten gaan en zeggen van... ja, maar ik heb er recht op, want mijn man wil niet... Uh, nou, die zoektocht, die zijn we aan het doen. En dat hebben we ook geschreven. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als mensen uh, een hypotheekvrij huis hebben... Uh, geld op de bank hebben... Uh, en dan aanpassingen in het huis willen om, uh, dat ze de trap niet meer op kunnen lopen. Nou, we hebben nu geen enkele mogelijkheid om dan te zeggen... investeert u zelf maar in uw huis... of uh, laten we ervoor zorgen dat uh, u naar een ander huis kunt gaan. Ja. Het kan niet vrijblijvend zijn. Dus we zoeken naar een manier waarop we die vrijblijvendheid uh, toch wat minder maken. Want je moet nee kunnen zeggen. Ja, maar daar zit dan toch een verplichtend karakter in. Nee, dat is niet waar. Want als je dat niet wilt, of niet kan, mantelzorg verlenen, dan krijg je die langdurige zorg niet. Nee, dan heeft dat dus consequenties. En ja, dan maar dan zit dan, dat... dan toch een verplichting in. Nee, dat is, een verplichting, die versta ik zo, en zo is ook zoals die in de Telegraaf is neergezet, als een juridische verplichting. En dat kan natuurlijk niet. Ja, maar of het nou maar een morele of een juridische verplichting is, dat maakt niet uit. Nee, waar het om gaat is dat gemeenten nee moeten kunnen zeggen tegen het niet zo zorg. kan zijn, u vraagt bij het Nee, de langdurige zorg die gaat niet naar de gemeente in de zin van de erg zware zorg. Hè. Dus waar het om gaat, is het dat wat nodig is om iemand zo lang mogelijk thuis te, thuis te kunnen laten blijven. Maar dan gaat u en... toch tegen mensen zeggen, sorry dat ik u onderbreek. Als u niet zorgt dat er ook buren, uw man, uw kinderen voor u zorgen, dan krijgt u die zorg niet? Nee, dat, dat, je moet als gemeente dus nee kunnen zeggen, want anders dan kun je dit niet waarmaken. En dat is waar we naar op zoek zijn. U moet zich voorstellen, iemand uh, heeft een, een gebroken been, kan zijn huishouden niet doen. En op het moment dat er in dat huis dan uh, uh, ook andere volwassenen zijn... dan moet de gemeente kunnen zeggen, uh, u komt niet in aanmerking... of u moet het zelf betalen, maar u komt niet in aanmerking... want er zijn ook andere mensen die dat kunnen doen. En als dat die mensen in huis anders. moeten werken bijvoorbeeld, of naar school gaan... Ja? dan kunnen ze dat toch niet doen? Nee, dan kan het dat er een situatie is dat dat niet kan. Overigens, naar school gaan lijkt me niet voldoende argument. Want uh, je, heb, je bent niet voortdurend op school. Uh, dus je zoekt, en dat is ja, wat ja, gemeente doen op sorry, dit moment. Sorry, als je net voor je eindexamen zit en je moet heel hard studeren. Ja, nee, dat ja, zou ik heel goed kunnen dat dat dan niet kan. En dus zoek je naar een manier om op maat in zo'n gezin te kijken... wat kan er wel kan, wat kan er niet. Maar er kan een moment zijn dat iemand zegt, ik heb geen zin om te helpen. En dat je dan als gemeente zegt, dat kan zo zijn, maar u krijgt geen hulp. Van ons. Ja, met andere woorden, dan, dan zegt u dus toch... ga het zelf eerst regelen, ja. want anders krijg je die zorg ja. niet. En waar het ons om gaat, is dat je kunt niet alleen maar vrijblijvend zeggen... van nou, we hadden wel bedacht dat we het anders gingen doen... en meer een beroep gaan doen op de omgeving. En vervolgens die, die gemeente uh, in een positie brengen... Uh, dat als mensen nee zeggen, ja, dat ze dan toch moeten leveren. Dus zo kan het niet. Dus we zoeken naar een manier ja. waarop je... Niet dat is een ingewikkeld gesprek, hè? Ja, dat is Een heel brengt. ingewikkeld gesprek wat je moet hebben in zo'n situatie. Dat hebben wij hier al. <laughs> ja, nou, maar dit, het gaat ook om moeilijke dingen. Ik bedoel, ja. We moeten niet doen alsof het allemaal maar even simpel uh, nee. voor elkaar te krijgen. Ik ga het nog iets moeilijker maken. Ik ga naar Mona Keizer. Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik lees in de krant dat u haar overeind gaan staan bij dit plan. Bent u iets ja. meer gerustgesteld als u mevrouw Kriens nu hoort? Nee, zeker niet. Uh, wat mevrouw Kriens zegt, is dat alleen de eenvoudige zorg gaat over naar de gemeente. Nou, dat is niet zo. De persoonlijke verzorging uh, van uh, oude mensen die bijvoorbeeld gewassen moeten worden en de algemene dagelijkse levensverrichtingen, bijvoorbeeld uh, bij mensen met ernstige spijszakken en die thuis wonen gaat ook over naar de gemeente. Ja. Nou, en wat ik mevrouw Kriens hoor zeggen, is, wij moeten nee kunnen zeggen. Nou, dat, ik, ik hoorde het u net zeggen, meneer Koppelmans. Dat wil dus gewoon zeggen, een ijs, dat mantel het doet. En de, de, dan, haakt, dan haak ik gewoon af. Want waar heb je het over? Je hebt het bijvoorbeeld over wassen van mensen. En als mensen dat met elkaar afspreken en ja. prima vinden, prachtig. Maar als dat niet zo is, kan je dat niet want we hebben het hier over de lichamelijke integriteit van mensen. En dat ja. wordt heel vaak vergeten. Maar mevrouw Keizer, die gemeenten die worden opgezadeld met een bezuinigingsoperatie opgelegd door het Rijk. Eh, door de staatssecretaris. Eh, en die moeten ergens dat geld vandaan halen. En mevrouw Kriens zegt net, anders kunnen we het gewoon niet betalen. Het is of het een of het ander. Ja, dan dus het ander. En laten we het daar dan eens met elkaar over hebben. Maar kijk, wat is kijk, het dan het ander? Het andere is het in gesprek gaan met de staatssecretaris en aantonen dat dat wat het Rijk nu wil niet haalbaar is. Er kan een hoop naar de gemeente. Begeleiding, dagbesteding, dat kan prima naar de gemeente. Ja. Maar als je het over dit soort zwaardere lichamelijke zorg, dus lijfgebonden zorg hebt... Ja, dat, uh, als je dat overdraagt, daar moeten mensen op kunnen rekenen. Ja. Want dat zijn mensen die anders gewoon niet eens aan de dag kunnen maar, beginnen. Maar mevrouw Keizer, als u thuis ligt met een gebroken been... is het dan echt zoveel gevraagd om aan uw man te vragen om even te stofzuigen en te koken... en uw kinderen boodschappen te laten doen en, uh, en, en mogelijkerwijs uw uh, nou ja, haar wassen. Dat gaat waarschijnlijk nog wel als je een gebroken been hebt, maar laten we zeggen een gebroken arm. Nee, maar dat is ook helemaal het punt niet. En dat is nu trouwens ook al zo uh, geregeld. Gemeenten, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke zorg... Uh, uh, geen mensen worden gekeken wie is er in het gezin. En als daar volwassen kinderen wonen, die kunnen prima uh, bijdragen in het huishouden. Zelfs jongere kinderen van verwachten dat ze hun eigen kamer opruimen. Ja. Dus dat gebeurt nu al. Ja. Maar er gaat nu een deel van de AWBZ-zorg over naar de gemeente. Ja. Dat is langdurig, lijfgebonden zorg. Ja. En nogmaals, als mensen dat met elkaar kunnen regelen en ja. prima vinden, prachtig. Maar waar dit nu over gaat, is gaan we mantelzorg verplichten? En dat is echt, dat, die weg moeten we niet met elkaar op, want het gaat om de lichamelijke integriteit van mensen. En zegt u daarmee, wij zullen als CDA dat uh, dan niet steunen? Wij hebben bij het CDA altijd gezegd dat de langdurige zorg, intramuraal, dus binnen de muren van een instelling, en daarbuiten, dus naar mensen thuis, dat moet gewoon in de bezet blijven. Ja, met andere woorden, u gaat dat dan niet steunen? Mevrouw Kriens, dan heb u een probleem, want het CDA is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Hè? Nee, maar volgens mij is de CDA een andere discussie aan het voeren. Wij, wij hebben geen plan neergelegd om tot verplichting te komen. Nee, maar dan komen we weer terug bij de eerste vraag. Namelijk, als u, zegt, uh, als u het zelf niet regelt, krijgt u de hulp niet. Uh, dat, dat is per saldo een verplichting. Ja, nee, maar het CDA zegt, staatssecretaris, doe deze activiteiten niet over naar de gemeente. Nou, dat, dat kan. Daar heeft het CDA een andere opvatting over dan dat wij daarover hebben. Ja, en het CDA uh, zegt net, bij monden van mevrouw Keizer: uw plan, namelijk het moreel verplicht stellen, of in ieder geval uh, het dreigen met het niet geven van zorg, als mensen zelf de mantelzorg niet organiseren, dat gaat bij ons niet door. Nee, wat... Het CDA zou ook open ogen en oren moeten hebben voor het feit dat gemeenten in een positie... of het nou gaat om die lijstgebonden zorg of om bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp... Ja ook nee moeten kunnen zeggen. En het interessante is dat het natuurlijk in 99,9% van de gevallen ja. helemaal geen enkel punt van discussie is. Nee. Want je kijkt in zo'n gezin wie wat doet en mijn ervaring is in ieder geval dat er eigenlijk heel erg veel mantelzorg gebeurt en dat mensen dat ook vanzelfsprekend vinden. En dat ja. je kijkt wat je daarin moet aanvullen. En ja. iemand die maar... absoluut niet wil ja. hè, en die zegt van ja, ik ga hier helemaal niks, uh, niks aan bijdragen. Uh, nou, daar is het slecht kersen mee eten, maar dan kun je ook proberen om naar alternatieven te zoeken. Ja. Dus mijn ervaring is in ieder geval dat dat soms moeilijke gesprekken zijn. Het gaat om mensen die echt zeggen: van ik heb hier geen zin in. En ja. daar moet je tegen kunnen zeggen, op een gegeven moment als overheid, ga je dan ook eventjes een stapje terug doen. Goed, ben benieuwd hoe het afloopt. Ook na het overleg met de staatssecretaris. Mona okay. Keizer van het CDA, de Tweede Kamer, en Jan-Tien Kriens, directievoorzitter van de VNG. Ik dank u beiden. De vraag van vandaag. Elke dag zal we u een gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Met de eerste muziekclip uit de ruimte nam astronaut Chris Hetfield afscheid van het ISS. De Canadees deed een cover van het bowie nummer Space Oddity. Dat hebt u vast overal gezien. Met de gitaar in zijn handen, waar hij overigens niet op speelde. Kun je muziekinstrumenten bespelen in de ruimte? Is dan ook de vraag aan oud-astronaut Wubbel Okkos. Ja, dat het daarop is gewoon ja. Je zit uh, in de ISS, in de Space Station, zit je in een omgeving met gewone lucht, met gewone druk, net zoals op de aarde. En de geluid uh, verplaatst zich uh, in gewone lucht, dus dan kun je gewoon spelen. Buiten Space Station, uh, niet. Als je daar op een gitaar zou spelen, dat kun je op zich wel doen, maar dan zou je geen geluid horen. Uh, nou, binnenin zit je met wel een ander probleem, is namelijk dat je bent gewichtloos bent. En dat betekent dat alles zweeft. En dus als je bewegingen maakt om, om, om, om ja, muziek te spelen... bijvoorbeeld iemand die zou willen gaan drummen... dat gaat echt niet lukken, tenzij je jezelf vastzet. Want als je met een, met een stok op een trommel slaat, dan ga je zelf omhoog. Dus de, je moet er wel een beetje rekening mee houden. Drummen gaat dus niet. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Smelt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Naar Nijmegen gaan we terug. Martijn Gimmiers. Ja, Dit is hem, he, meneer Dillerop, Harry Dillerop, verkeersadviseur. Dit is het gevraagde, de gevraagde rotonde. Ja, dit is het punt waar met name mensen die niet bekend zijn het erg moeilijk hebben om de juiste weg te vinden. Het industrieplein, zo heet het hier in Nijmegen. Uh, een gewone rotonde kun je gewoon rond. Hier kun je ook nog eens een keer dwars overheen. Is dat nou het grote probleem? Nou, op zich is dat dwars overheen niet het grote probleem, want dat is goed geregeld met verkeerslichten. En dat is ook wel logisch gezien de hoeveelheid verkeer die die rotonde straks moet verwerken met aansluiting op de nieuwe brug. Maar hij ligt er nog niet zo lang, hè, de rotonde? Nee, een, uh, ik denk een half jaar dat hij nu feitelijk functioneert. En als je dan doorkijkt, dan zie je daar al de boog van de nieuwe Waalbrug. Ja, in oktober moeten er straks uh, 30.000, 40 40.000 voertuigen over die nieuwe Waalbrug komen. En die moeten wel verwerkt worden. Maar de rotonde is natuurlijk het grote probleem dat uh, de mensen die... Op de rotonde zitten en onbekend zijn dat die in de moeilijkheden komen door de manier waarop de buitenringen zijn op uitgevoerd. Ik ben hier onbekend. Zullen we gewoon eens proberen om te kijken of ik het snap? Ja, het lijkt me logisch. Ervan vanuitgaande dat u onbekend bent en probeert om op een rotonde misschien rechts te blijven rijden om iedere aansluiting te pakken of dat allemaal lukt. En ik ben bang dat het niet gaat. We gaan, uh, we gaan in de auto zitten. Ik ga achter het stuur. U gaat naast me zitten met daarop. De Zo, even de gorrel om. En dan kunnen we gaan rijden. Waar, waar kan ik nou, want ik wil, laten we zeggen, ik wil hier naar links. Ja, dan moet u hier dus de rechterbaan gaan pakken en dan kijken of we daaruit komen. Oké, okay, dus dan hier achter aansluiten even. Ja, raad, achter die vrachtwagen. En dan uh, even wachten tot het groen wordt. En dan kunnen we door gaan rijden. Ziet u nou vaak mensen hier in de fout gaan? Ja, het gaat heel vaak fout omdat mensen gewoon uh, uh, op enig moment in een baan denken te zitten die goed is voor hun richting. En vervolgens blijkt dat niet het geval te zijn. Dan moeten ze... Eigenlijk hele stukken gaan omrijden. Oké, okay, nou dan ga ik hier dus uh, rechts. Hè? Moet ik hier uh, in deze baan? Ja, je zou in deze baan kunnen kiezen. Oh, nou heb je een wat, probleem. Wat? Ja, wacht even. Want ik wil hier naar links. Dat kan dus niet, want er zit een, een heuveltje tussen. Ja, een heuveltje. Maar met name ook doorgetrokken strepen. En dat betekent dat je nu verplicht bent om de richting te volgen die de pijl aangeeft. En we gaan dus nu zitten weer op de hoofdrijbaan. Ja, ik kwam, ik kwam dus zeg maar uh, uh, van, van links. En ik, moet, ik, ik wou dus naar links. En nu ga ik automatisch weer rechtdoor. Ja, nu komt u weer op de rechtdoorbaan uit. En uh, helaas zult u nu een uh, flink stuk om moeten rijden naar een uh, volgende rotonde. Even kijken hoor. Dus hier, want daar verderop, daar in de verte, daar pas is de volgende rotonde. Ja, ik denk dat u toch een uh, 400-500 meter uh, extra moet gaan rijden om nu weer op de rotonde te komen waar u eigenlijk af wilde slaan. Nou, een beetje gas geven, dan uh, gaan we gauw weer terug. Hoewel, ik moet nog oppassen, want hier staan flitspalen. Ja. En wat je dus ziet is dat mensen gefrustreerd raken door het uh, om moeten rijden en dan vervolgens dat even snel willen doen. En dan ook nog een bon meekrijgen omdat ze het hard hebben gereden. Lijkt bijna een 1-2'tje van de gemeente. Ja, je zou het bijna verwachten, hoewel dat, dat geld niet naar de gemeente, maar naar het Rijk gaat natuurlijk. Hier ga ik dan de, hebben we inmiddels de volgende rotonde hebben we genomen. Dus we kunnen weer teruggaan naar de gevraagde rotonde op, de, op het industrieplein om te kijken of we dan nu wel de goede afslag kunnen nemen. Weer een stoplicht. Het, is wel, het kost wel tijd, hè? Ja, het kost altijd tijd. Dat is het uh, probleem. Maar dat zijn een paar oversteekplaatsen in verband met scholen die hier op de weg liggen. Heeft de gemeente al gereageerd op uh, alle commotie? Nou ja, de gemeente... En dat is ook wel een beetje het probleem, dat de boel nog niet af is. Uh, de gemeente zegt, het komt allemaal goed op het moment dat uh, de boel feitelijk uh, klaar is en de brug open is. Nou, dat zullen we af moeten wachten. En tot die tijd is het uh, goed uitkijken en uh, maar een paar keer fout rijden op de koop toenemen. Ja, of, of uh, ondeugend zijn en toch maar over de doorgetrokken strepen gaan op het moment dat je fout zit. En dat laatste is hetgene wat je... Kijk, dus als ik hier links wil... oh ik ga nu in de verkeerde baan. Dan zou ik nu, hup, oké. Okay. Daaroverheen. Ja. Daaroverheen. Dat zou waarschijnlijk de beste oplossing zijn. En dat zie je ook heel veel mensen doen als je gewoon staat te kijken. Een beetje brutaliteit is bij... De rotonde in Nijmegen wel gewenst. Ja, het lijkt de verdacht veel op. En dan hopen dat er geen politieman is die vindt dat daarvoor bekeurd zou moeten worden. Meneer Dillerop, verkeersadviseur. Dank u wel. Graag gedaan. Martijn Gimiers. Straks Kroatische wijn ProSec mag binnenkort geen ProSec meer heten. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1998 The final Seinfeld starts in just 30 minutes. Ja, deze dag in 1998 werd de allerlaatste aflevering... van de Amerikaanse sitcom Seinfeld uitgezonden. Overal in Amerika stonden de videorecorders aan... buurtfeestjes werden onderbroken... en op Times Square keken duizenden mensen... naar het laatste avontuur van Jerry en zijn vrienden. NRC-redacteur Jurt Ijsvogel schreef een recensie... over die allerlaatste aflevering. Seinfeld was een serie, en het is, het is een klassieker nog steeds... Uh, van uh, ja, vier vrienden in New York, vier betoverlijke uh, herkenbare, maar ook neurotische vrienden in New York, die bij uh, uh, elkaar in en uitliepen, elkaar uh, vermaakten en lastig vielen met hun uh, priv privébezongjes en. Uh, nou ja, zoals dat gaat, dat waren, dat waren soms hele kleine dingen over ergernissen, over uh, de, de, de man die de soep opschepte in het restaurant. En dat was met een enorme hoeveelheid van scherpe one-liners en uh, komische situaties en, en wat karikaturale figuren. Het was verschrikkelijk leuk om naar te kijken en uh, het ging eigenlijk nergens over en, uh, is eerlijk gezegd voor sommigen, zoals voor mij ook, nog steeds leuk. Als ik zo'n uitzending weer zie, dan, dan is het, kost het me echt veel moeite om hem ervan los te maken. Dan, dan blijf je toch weer hangen was natuurlijk heel erg naar, naar uitgekeken van, van kan, dit, kan dit überhaupt aflopen en, en hoe gaat dit aflopen en het was dus bekend geworden als de uh, show about nothing uh, de, de show die nergens over gaat en toch uh, het leven kan beheersen en toen gebeurde er dus wel wat en toen ging het over een, een, een autodiefstal, geloof ik en uh, uh, dat, dat, daar hadden ze het natuurlijk ook over maar uh, ja, niet in de zin van uh, ingrijpen en uh, onszelf uh, laat ik maar zeggen, engageren, maar alleen natuurlijk op, op hun manier, maar daar, dat was natuurlijk toch een, een les en daar zat dan morgen. In en uh, dat maakte het ook aan één kant omstreden, alsof het een soort breuk was waarmee ze, waarvoor ze altijd uh, een breuk met waarvoor ze altijd hadden gestaan. Er is altijd een spanning geweest Dus aan de ene kant eh, sterk moralisme, eh, de Puritijnse samenleving eh, van, van oudsher. En aan de andere kant, naast, tegenover dat, dat, dat strenge Puritanisme, ook een soort decadentie en materialisme, een oppervlakkigheid, en hang naar, naar, naar amusement en vermaak en zo. Die spanning is altijd geweest en die heeft die uitzending ook niet opgelost. Maar heeft wel heel duidelijk een, eh, het, het vermaak ook in een soort eh, vorm van hogere cultuur gebracht. In de zin van, ja, dit was, dit was een show die ging over niks. Maar het was zo spitsvondig, het was zo leuk, uh, cultureel gezien was het uh, in orde. Je, je kon daar met goed fatsoen, uh, ook als intellectueel, vertellen dat je naar de Sopranos ging, of naar, de, naar, de, uh, naar Seinfeld ging kijken. En nou ja, dat was ook aardig, met die, met die laatste uitzending zag je dat dus heel sterk, dat bij allerlei, uh, in allerlei kringen waar uh, televisie aan laat staan, amusementstelevisie, uh, nou ja, uh, vaak een beetje op neergekeken werd. Nee, maar iedereen wilde toch echt wel de laatste uitzending van Seinfeld zien. En dan, en dan zag je, hè, was dus ook, uh, toen was er was een, een, een diner van Netanyahu in Washington... waar natuurlijk allerlei uh, politiek mediafiguren bij aanwezig waren, diplomatieke figuren en eigenlijk wilde iedereen natuurlijk toch naar die laatste Seinfeld-uitzending kijken, dus toen werd er ook ja, herhaaldelijk eh, tijdens dat, dat diner dan ook gezegd van ja nee maar eh, straks in het hotel kunt u, eh, waar, waar het diner ook was, zijn grote schermen, dan kunt u straks eh, de rerun, de, de, de herhaling eigenlijk zien van, uh, van die laatste uitzending, dus je hoeft niks te missen hoor. nlc redacteur Juurt Ijsvogel over de laatste aflevering van Seinfeld. Deze dag in 1998. en zijn gitaar met La Bamba. Het is 6 minuten voor 10. u luistert naar de KRO op Radio 1. Nog anderhalve maand. En Kroatië treedt toe tot de Europese Unie... maar dat levert nu al problemen op voor lokale wijnboeren. De traditionele Kroatische wijn Prozac mag volgens de EU-regels... namelijk niet meer zo heten... omdat het te veel lijkt op het Italiaanse Prosecco. Mitra Nazar, goedemorgen. Mitra. Goedemorgen. Morgen. Daar hebben die wijnboeren natuurlijk een flinke kater van. Haha. Ja, behoorlijk. We zijn behoorlijk boos. Wat is gebeurd is, de Kroatische regering heeft begin dit jaar een verzoek ingediend bij de EU om de naam ProCert te registreren als lokaal beschermd product uit Kroatië. Maar de EU heeft dat verzoek afgewezen onlangs, omdat het die naam te veel lijkt op het Ikea te maar wij doen hem vooral boven omdat het proces van die registratie veel te laat op gang is gekomen. Terwijl ze weten al, al jaren dat wij bij de EU willen. En we uh, ja, hebben er, er weinig aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze maximale wijn uh, ook echt uh, de aandacht krijgt die verdient. En nu, uh, vlak voor toetreding horen ze dus dat die Prosecco niet meer verkocht mag worden onder die naam. Nou ja, dat, dat is anderhalve maand van, vanaf nu. Dus ja. dat, dat ziet er slecht uit voor die, voor die wijnhoren. Ja, lijkt die wijn überhaupt op Prosecco? Nee, totaal niet. Het is uh, een, een hele andere soort. Uh, het is een zoete dit wijn. En en is een dubbeljeswijn. Het lijkt meer op champagne. Ja. Dus dat is ook niet een van de van die wijn Ze zeggen, het is een totaal andere soort wijn. Dus inhoudelijk uh, komt het niet overeen en het gaat dus echt alleen maar om de naam. Ja. En nu, wat gaan ze nu doen die wijnboeren? Kunnen ze nog iets doen überhaupt? Nou, de vakbond van wijnmakers is het nu aan te halen om, om naar de rechter te stappen. Uh, maar ja, het ding is nu, ze moeten de EU ervan weten te overtuigen dat die wijn dus anders is dan Prosecco. Maar of dat überhaupt lukt is de vraag en voor 1 juli is het natuurlijk een heel kort dag. En in, in, in dat geval dat het niet lukt, uh, ja, moet er een andere naam komen voor deze wijn. En, en er zijn al speculaties over een mogelijk de naam. Dino Dalmato. Maar ja, de wijnboeren zijn, zijn er behoorlijk uh, boos over. En ze hebben min of meer de wijnoorlog al een beetje verklaard aan de EU en ook aan Italië. Uh, want we met een andere naam gaan ze absoluut niet akkoord. Pieter Nazar, vanuit de Balkan, vanaf de Balkan. Ik dank je wel. Het eerste. Slachtoffer zal ik maar zeggen. En de deuk in de nationale trots voor Kroatië is uh, al een feit. Uh, ze zijn nog niet eens toegetreden tot de Europese Unie. Straks, dames en heren, de Nederlandse energiemaatschappij... heeft ons jarenlang voorgelogen. Zeggen ze zelf vandaag in een uh, enorme paginagrote advertentie... in de landelijke ochtendbladen. Waar het precies over gaat, hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.